Mautschreurs met het NW journaal. Na de aanval gisteren in een Zwitserse trein... is een vrouw van 34 aan haar verwondingen overleden. Ook de dader van 27 die andere treinpassagiers aanviel is overleden. Hij gooide een brandbare vloeistof naar een vrouwelijke passagier... en stak die een brand. Daarna stak hij met een mes in op zijn medereizigers. Het incident gebeurde in het zuidoosten van Zwitserland. De politie heeft geen aanwijzingen dat het ging om een terreurdaad... Er wordt rekening gehouden met een crime passionel. In Duitsland is een Nederlandse vrachtwagenchauffeur overleden... nadat hij bekneld was geraakt tussen zijn eigen truck en die van een ander. Het ongeluk gebeurde in Guderaad, net over de grens bij Roermond. De Duitse politie denkt dat de man zijn vrachtwagen niet goed op de rem had gezet. Toen hij met het laadruim bezig was, rolde de vrachtwagen achteruit... waardoor de chauffeur klem kwam te zitten. In een vaart bij Krommenie is een dode bruinvis ontdekt. Het is vermoedelijk dezelfde die vorige maand rondzwom in de grachten van Den Helder. Hij zwom daarna via een kanaal verder Noord-Holland in. Afgelopen dinsdag werd de bruinvis voor het laatst levend gezien. Dat was ook een Krommenie. De Universiteit Utrecht onderzoekt waaraan de bruinvis is overleden. In de Eredivisie heeft Heracles zijn eerste overwinning van het competitie seizoen geboekt. De club uit Almelo was thuis met 3-1 te sterk voor Willem II... Heracles kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een vrije trap van Belhassani. Vlak na rust scoorde Gladon twee keer. In de Eredivisie zijn nog twee wedstrijden aan de gang. Feyenoord speelt thuis tegen Twente. Go Ahead Eagles heeft NEC op bezoek. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vooral in het oosten kan nog een enkele bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 24 graden in Limburg. Morgen verandert er weinig. Het blijft vrijwel overal droog met af en toe wat zon.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 Mijn collega Albert-Jan kan bijna meedoen aan het volleyballen uh, ballen, ballen op dit moment. Alleen dan moet je van geslacht veranderen, <lacht> Albert-Jan. Ja goed, dan komt het helemaal goed, helemaal in het oranje gekleed vanmiddag. Wil je dat zien? Kijk dan even mee op www.cfm-live.nl, de webcams van CfM, en dan kan je een kijkje nemen in de studio aan de Tolweg 10A. Je hoorde I Need Your Love, de single van Shaggy, aan het begin van uur 2. En wat gaan we nu uur 2 allemaal doen? We beginnen met de tussenstand in de tweede set Spannend. tussen Nederland en Servië. Uh, de eerste set ging naar Nederland en de tussenstand in de tweede set is 11 tegen 11. Welkom terug bij het tweede uur van uw enige lokale live uitzending... op de zondagmiddag tussen 2 en 5 van Zandvoort op zondag. Het tweede uur, wat gaan we doen? Uitge natuurlijk uitgebreid de evenementenagenda, dat rond de klok van half vier. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort... We hebben straks uh, natuurlijk uh, de tussenstanden in de wedstrijden van de eredivisie... die vandaag zijn uh, worden verspeeld. En we hebben natuurlijk ook uh, uh, nieuws uit, uh, nog meer nieuws uit Rio de Janeiro. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om op het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender uit Zandvoort, ZFM. Dankjewel, albert voor deze mooie woorden. Begin van uur twee en houd de radio lekker aan. He? Want we hebben ook nog heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Waaronder deze van Dua Lipa.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 Van Juby Forty en Chris Jait hebben we al een hele tijd weer gedraaid op de radio. Vandaag was het er weer eens tijd voor hè, op de zondagmiddag bij CFM Salzford. Joh, de IFK, babe. Ja, dan gaan we nu beachvolleyballen. Ja, toch een opmerkelijk bericht van de heren beachvolleybal. Want gisteren gingen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Zij hebben op overtuigende wijze de kwartfinales van het Olympische beachvolleybal binnengestapt. De Nederlanders lieten geen Spaan, heel van het Canadese duo Ben Sexton en Chaim Schalk. Bij de laatste acht wacht een pikante tegenstander... namelijk niemand minder dan hun landgenoten... Uh, Reiner Nummerdoor en Christian Varenhorst. Er staat daardoor in elk geval één Nederlands beachduo... in de halve finale van het Olympische Spelen in de Rio de Janeiro. De Hollandse clash wordt maandag op beroemde Braziliaanse strand Copacabana... waar het Olympische beachstadion is gevestigd, afgewerkt. In de achtste finale liep het alles soeverein bij Brouwer en Meussel. De eerste set werd in een rap tempo binnengehaald, 21-12. Ook in het tweede bedrijf traden er voor de Nederlanders geen problemen op 21-15. door en Varenhorst rekenen de dag eerder al af bij de laatste 16... met de Mexicaan Juan Vigran en Lomberto Onteverios. Het ijzersterke duo pakte vorig jaar in Den Haag het zilver op het WK in eigen land. Nu telt alleen nog maar goud. Dus beachvolleybal, liefhebbers, nou zet dit vast in de agenda maandagavond... Een Nederlandse clash in de uh, kwartfinales. Dus in ieder geval één Nederlands team door naar de halve finale. Maar wat een wedstrijd zal dat worden. Want je zou maar bondscoach zijn van het beachgebied. Ja, ja, uh, dan, mag, ja, ja. Dan, dan mag je dus niks meer zeggen. Ze <lacht> moeten hun eigen plan uh, trekken bij de, bij de teams. Dus een uh, hele mooie uh, beachvolleybal aanstaande maandag. Nederland tegen Nederland. Maar het was leuker geweest als ze elkaar in de finale tegengekomen waren. Helemaal met je het is eventjes niet anders. Aankomende maandag wordt die spannende wedstrijd gespeeld. Daar op de Copacabana in Rio de Janeiro. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en.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 Dat is zo leuk, hè, dat stiekem dansen. Oh, spannend ook, hoor, trouwens. Jo, de toontje lager uit de jaren 80 met Ik heb stiekem met je gedanst. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En hier is een van de grote zomerrits van dit jaar. ...met Zofia op de zondagmiddag bij CfM Zandvoort. Nogmaals goede goedemiddag en leuk dat jullie allemaal luisteren... ...en blijf dat vooral ook doen, hè, want we volgen onder meer de Eredivisie... ...en er is inmiddels één wedstrijd gespeeld vanmiddag om half één. We hebben het over Heracles, Amelo tegen Willem II. Een mooie overwinning voor Heracles, daar werd het 3 tegen 1. En de rust bij twee wedstrijden die vanmiddag om half 3 gestart zijn. Dan hebben we het over Feyenoord thuis tegen FC Twente, 1 tegen 0. En dan Coet Eagles tegen NEC, ook daar is gescoord door NEC, 0 tegen 1 op dit moment. En wat ik te goed houd is de klapper van de dag rond de klok van kwart voor vijf. PSV ontvangt thuis in Eindhoven AZ. Oké, okay, die kunnen een kwartiertje blijven volgen, die wedstrijd. <lacht> ja. ja, maar ik kan even, even tussendoor nog even de tweede set. En dan hebben we het over Nederland, Servië in volleybal. dames. Tweede set is ook naar Nederland gegaan. 25 tegen 20, dus twee sets een voorsprong voor de Nederlandse dames. Wij houden het voor u op de hoogte. De ontwikkelingen in de derde set, dat moet helemaal goed komen. Hier is Barry Mengelo en Hey Mambo. We spreken van een mega zomer, maar je weet nooit, hè, misschien uh, hebben we nog wat uh, in het verschiet. In ieder geval vandaag een lekkere zonnige dag hier in Salford. En dank deze muziek op de radio van Perry Menelo. Jorden, hé, hey, mambo. Het is drie minuten voor half vier. Zo dadelijk de evenementagenda, trouwens. Maar één evenement pakken we er even uit, want de openavond van de KNRM gaat eraan komen. Klopt, want eerder dit jaar hadden we de open dag van de KNRM en uh, daar kon je dus meevaren als je dat had gewild en een heleboel informatie uh, uh, uh, opvragen van de KNRM. Maar helaas de, de turbo begaf het uh, tijdens de open dag. Maar er is in zoverre een herkansing, want uh, op woensdag 17 augustus tussen half acht uh, 's avonds en half negen bent u van harte welkom op de Boulevard Bernard ter hoogte van het Holland Casino, want daar is de KNRM aanwezig. Want vanwege een verbouwing en uitbreiding van hun boothuis... staat de reddingsboot momenteel de Annie Paulus tijdelijk geposteerd op de boulevard. Dus u bent van harte uitgenodigd om aanstaande woensdag... tussen half acht en half negen langs te komen... voor een bezichtiging van de grote reddingsboot... de KHV-truc en de extra reddingsboot. Aanstaande woensdag, 17 augustus, van half acht tot half negen... Boulevard Bernard, ter hoogte van het Holland Casino... openavond van de KNRM Zandvoort. En dan kun je meteen kennismaken met het werk van de KNRM. Belangrijk werk, samen uiteraard met de Zandvoortje reddingsbrigade. Een liedje van dit moment is deze van Sean Mendes. En Treat You Better.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 Beste hits uit Europa bij CFM Horen. Luister dan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 naar de Euro Breakdown. Gepresenteerd door collega Maurice Melder. Yo de showmaness and treat you better. En daarmee zijn we toegekomen aan de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Robert Jan? Nou, uiteraard uh, uh, ook de gasten uh, van Zandvoort momenteel. Uh, de Europese kampioenschappen zandsculpturen ligt alweer achter ons. Maar de zandsculpturen zijn nog steeds te bezichtigen. En bij elke zandsculptuur uh, in Zandvoort kunt u een brochure bemachtigen... waar uh, de locaties van de andere zandsculpturen staan uh, uh, afgebeeld zodat u een, inderdaad een mooie route kan lopen en om alle strandsculpturen te bekijken. Dat is sowieso een aanrader om dat te doen. Het, het, het thema van dit jaar was Iconen van Amsterdam. En u kunt natuurlijk ook altijd bent van harte welkom bij het, Ams, bij het Museum... Ik wil bijna zeggen Amsterdams Museum. Want daar is de expositie Amsterdam Beach nog tot 21 augustus te bezichtigen. En dat is natuurlijk aan de Zwaluwstraat nummertje 1. Maak even een sprongetje naar volgende week, 20 en 21 augustus... want dan is het weer tijd voor de racefans... want dan is het weer het weekend van de Zandvoorts Masters. Op 20 en 21 augustus zal voor de 26e maal... het populaire Masters Weekend georganiseerd worden. De hoofdrol tijdens dit evenement is de wereldberoemde invitatierace... van de beste Formule 3-coureurs in Europa. Deze rijders zullen strijden om de titel Master of Formula 3. Verder zal na het succes van vorig jaar ook de in 2016 het meest bloedstollende... GT-kampioenschap ter wereld... de Black Pan GT Sprint Series... acte de présence geven. Dat allemaal tijdens de Zandvoorts Masters... op 20 en 21 augustus. Uiteraard op het circuitpark Zandvoort. En ook volgende week... de watersportliefhebbers komen aan hun trekken. Want op 20 augustus en 21 augustus... is het de tweedaagse van Zandvoort. De watersportvereniging Zandvoort... bestaat namelijk 50 jaar... en organiseert ter gelegenheid hiervan... op 20 en 21 augustus het NFB... Kustzeilevenement, een speciale editie van de Eneco luchterduinenrace. Ditmaal zullen niet alleen katamaranzeilers het water opgaan... maar ook voor de watersporters uit and, uh, andere disciplines... worden vele activiteiten georganiseerd. Er is een multi-watersportevenement volgende, wi volgende weekend... al hier in Zandvoort, een gigantisch groot evenement. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af... bij de watersportvereniging Zandvoort aan de bou boulevard Paulusloot... bij paal 67... Meer informatie over dit geweldige watersportevenement... kunt u uiteraard ook terugvinden op de website www.wvzandvoort.nl. Www en ook op 20 augustus van half elf morgens tot vier uur middags... is het weer tijd voor de Zandvoortse Open Kampioenschap... Markeel Roken in het centrum van Zandvoort. Op 20 augustus zal voor de derde keer... het Zandvoortse Open Kampioenschap Markeel Roken plaatsvinden... Tussen de 20 en 25 rokers zullen hun rookton of rookoven op het Raadhuisplein strijden om de eer. Om half elf morgens worden de deelnemers ingeschreven en de plaatsen toegewezen. Na de opbouw zal er rond half twaalf aangevangen worden met het roken. En uiteraard met om kwart voor vier de prijswinnaars worden bekendgemaakt door een vakkundige jury. Het Zandvoorts Open Makreel Roken Kampioenschap op 20 augustus van half elf tot vier uur op het Raadhuisplein. Gaat weer lekker ruiken. Dat is oh, dat kreeg, kreeg, een heel trek. Ook op 20 augustus van 2, tot, uh, van 2 uur middags tot 5 voor 12 uh, uh, s'nachts... is het weer tijd voor de strandbende. Een lekker zomerse housefeest met de lekkerste deuntjes en de dikste beats. En dan hebben we het natuurlijk over Strandpaviljoen Storm... strandafgang nummer 8 al hier te Zandvoort. Meer informatie over dit evenement kunt u uiteraard, uiteraard terugvinden op de website... www.storm8.nl www.storm8.nl dan gaan we naar 21 augustus, want dan is het weer tijd voor de traditionele zomermarkt. En die begint om 10 uur morgens tot 6 uur des avonds. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater moeten het succes van de voorgaande jaren evenaren.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 En tijdens die zomermarkt is er ook tijd voor muziek... en wel voor het optreden van de Rutland Concert Band. Op 21 augustus, tijdens die zomermarkt... treedt om twee uur op het, de Rutland Concert Band op op het Badhuisplein. Ze spelen een gevarieerd programma van klassieke en hedendaagse muziek. Dat allemaal tussen twee en drie op deze zomermarktdag op 21 augustus. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. De evenementen voor de komende dagen hoorden ze zojuist. En ook die zijn terug te vinden op de CFM app... die je nu gratis kan downloaden in de diverse stores. Zoek gewoon even onder ZFM Soundboard en download onze app nu. Hier is de jam.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 Stukken op de stad, zingen. Oh, I know. We zijn zoon, we Darling, oh, I know. We zijn zoon, we zijn Blijf blijft gewoon een lekkere plaats. Deze van Mike Posner. Je hoorde, I took a pill in pizza. Ja, een pilletje nemen ze misschien ook wel bij de divisie. In ieder geval wordt ze daar wel gescoord op dit moment bij de 2 wedstrijden. We hebben het over uh, Feyenoord tegen FC Twente. Daar staat het uh, op dit moment 1-0 voor Feyenoord. En Go ahead Eagles tegen NEC. Go ahead Eagles heeft gelijk getrokken. staat nu 1-1. We -1. houden deze wedstrijden uiteraard voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag...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 van de tutteling, een uniform is heilig. Een zoon die met zijn vader piet, een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Je schrijft je niet de wetten voor, je laat je in een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 Die laat je in een waarde vijftien miljoen mensen op het hele kleine stukje aardappelen. Ja, de tekst van uh, dit plaatje verraadt het eigenlijk al, hè? Een plaatje van heel veel jaren geleden alweer. Toen waren er nog uh, 15 miljoen mensen in Nederland. Inmiddels uh, al uh, ruim 17 miljoen. Dus we zijn flink keer tekeer gegaan, uh, Albert-Jan. <laughs> Je hoorde fluits maar in uh, Fontijn, trouwens. Goed, uh, wat gaan we doen? Uh, even een tussenstand. Uh, dan hebben we het over volleybal. Dames Nederland tegen Servië. We verlieten nu bij een 2-0 voorsprong voor het Nederlandse team in sets. Maar de derde set staat het momenteel 22 voor Servië en 19 punten voor Nederland. Dus is nog een zinderende derde set. En wellicht een vierde set. We houden u op de hoogte. Geheel iets anders. Vanaf 1, van 1 tot en met 14 augustus is er in 28 etappes afval van de Nederlandse stranden opgehaald. Vanmiddag om 4 uur wordt bekendgemaakt hoeveel afval er is opgehaald... hoeveel vrijwilligers daaraan hebben bijgedragen... en welke bijzondere afvalitems er gevonden zijn langs de Noordzeekust. Dat allemaal om 4 uur bij strandpaviljoen Ahoy... aan de boulevard Bernard nummertje 19 te Zandvoort. Het is dus echt weer... Ik ben benieuwd hoeveel kilo plastic er is Heel de veel in ieder geval. Maar goed, vanmiddag om 4 uur krijgt u te horen hoeveel strandafval er is opgehaald... en welke rare en bizarre onder, eh, ja, dingen zijn gevonden... tijdens deze van 1 tot en met 14 augustus eh, gehouden Nederlandse stranden eh, op ruim dag. Boskalis Beach Clean Up Tour heet het vol, volmondig. Nou, dus om 4 uur de uitslag bij Strandpaviljoen Ahoy Boulevard Bernaar nummertje 19. En daar mogen we ook weer trots op zijn, Albert-Jan, dat eh, de finale in Zandvoort is. Ja. Ja, dus toch? We gaan van twee kanten, hè? Bij uh, Aoi, vanaf uh, vier uur, dus uh, dan weten we hoeveel kilo's er opgehaald zijn. Come on, come on, turn the radio De single van Sia en Sheep Ja, we kunnen melden dat uh, Coat Eagles inmiddels weer gescoord heeft. Tegen NRC, daar staat het 2 tegen 1. <middels> Kwamino, per la capo, me siento enamorado. Me siento enamorado. Me siento enamorado. Me siento enamorado. Me siento enamorado, me siento enamorado ah, iri. Oh, quizás me da filbo, pero flecha puy y quizás mi da Ay, pero. En ik zat met die mietu, aan de kou van te zien En ik zat vanochtend minu, je zei minu, maar accepta. Boogde minu manera, als een brad, van pakje ballen, recorda. Boogde minu Hij een No, hij de een manier zonder reden. manier Enamora! Voor zijn strand vanmiddag. En dan het zonnetje op je bol en deze muziek op de radio. Mi sento Amarato hoor je. Ja, het is uh, zeven minuten voor vier uur. NEC die heeft het alweer gelijk getrokken, Albert Jan. Ja, staat op dit moment twee Karwe Eagles NEC. Bij mij nog niet hoor. Nee, hè. Nee. nee. <laughs> nee. Het komt over een paar minuten. Oké, okay. heel goed. Goed, uh, geheel iets anders, uh, luisteraars en kijkers. Uh, in onze uh, programmering uh, ontbrak uh, lange tijd uh, het programma ZFM Klassiek. Maar ik kan u mededelen dat liefhebbers van uh, klassieke muziek... ook goed zitten bij ZFM, uw enige echte lokale zender. Want afgelopen zondag is het voor het eerst uitgezonden... tussen 7 en 9 uur op elke zondagavond ZFM Klassiek. Samenstelling en uh, presentatie is in handen van onze collega... Ruud Jansen, dus ook klassiek liefhebbers, zitten de komende tijd goed bij, u, bij CFM. Elke zondagavond tussen 7 en 9 hebben we dus CFM Klassiek. Dankzij onze collega Ruud Jansen. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en de presentatie. En ik kan u even al wat laten mededelen. wat er vanavond allemaal te wachten staat. Naast de stukken van Debussy. Onder andere ook uh, Anthony Savrieri, Felix Mendelssohn, Stos Stajewski, Louis van Beethoven en uh, Albinoni. En nog veel, en veel meer. Dus klassiek liefhebbers, vanavond om 7 uur. Afstemmen op uw lokale zender. Twee uur lang klassieke muziek. Ja, weer een mooi programma erbij bij CFM. Dacht ik. CFM klassiek vanaf 7 uur. Vanaf 7 uur tot 9 uur. Tot 9 uur. Elke zondagavond heerlijke, rustige, mooie, klassieke muziek. Wij gaan op naar het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zondag. Ja, de tijd vliegt weer voorbij. En in het volgende uur onder meer het dier van de week. Deze week hebben we Dolly in aanbieding. En, en het uh, gedicht van de dag, kan je daar nog wat over vertellen? Jij bent de zon. Jij bent de zon, nou, jij bent de zee. Het breedste zin van het, van het woord. Maar weer een prachtige klassieker. Heerlijk okay. gedicht van de week. Nou, dat zal meteen in het derde en laatste uur. Dus lekker blijven luisteren naar je eigen lokale omroep. ZFM vanuit Zandvoort. Met 24 uur per dag muziek en informatie. Wij zeggen een hele goede middag. En hou de radio lekker aan, hè. dadelijk dus het... De derde uur weer van dit programma. Met daarin ook het nieuws van de Olympische Spelen. We houden de volleyballers voor je in de gaten. En natuurlijk de wedstrijden uit de Eredivisie. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze uit de Jaren 80, die we nog even gaan draaien van Narada Michael Walden. It was strong